Jan van der Putten met het NOS Journaal. Over een uur komen de Europese leiders opnieuw bij elkaar... om te praten over de verdeling van de Europese topfuncties. Gisteren kwamen ze er na twintig uur vergaderen niet uit. Frans Timmermans is nog steeds in de race om voorzitter te worden... van de Europese Commissie. Maar Oost-Europese lidstaten en de Christen-Democraten hebben moeite met hem. Als eurocommissaris startte Timmermans de afgelopen jaren... procedures tegen Hongarije en Polen. De man die ervan wordt verdacht dat hij de Nederlandse crimineel Karel Pronk heeft vermoord... wordt door Spanje uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft de Spaanse rechter bepaald. De verdachte, RLJ, werd vorige week aangehouden tijdens een routinecontrole... op de snelweg tussen Madrid en Zaragoza. Hij was gewapend met een pistool en steekwapens. Vorig jaar augustus zou die onderwereldfiguur Karel Pronk... hebben doodgeschoten bij een koffietent in Delft. Amerikaanse e-sigaretten die verboden zijn in de Europese Unie... vanwege hun hoge nicotinegehalte, zijn in Nederland gewoon te koop... meldt de Volkskrant. De krant vond in twee uur tijd zeven winkels in het centrum van Amsterdam... waar de Juul-sigaret wordt verkocht. Ook online is die makkelijk verkrijgbaar. Het Amerikaanse bedrijf zegt dat alle producten die in Nederland te koop zijn... nep zijn en dat het bedrijf er alles aan doet... om de e-sigaret weg te houden van jongeren. In Lyon lopen Oranjefans morgen geen optocht naar het stadion... waar Nederland de halve finale van het WK Voetbal speelt. De autoriteiten in de Franse stad geven geen toestemming voor zo'n parade... vanwege de veiligheid. Bij de wedstrijden van Nederland in andere steden... liepen supporters gezamenlijk wel in een stoet naar het stadion. Maar de autoriteiten in Lyon durven het niet aan. Daar werd eind mei nog een aanslag gepleegd. De halve finale wedstrijd tegen Zweden begint morgenavond om 9 uur.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 Het partijen, Een oude zee, ze is, maar En dan roept zij uit gaat. Dat kind, de zee is hier zo fris. ze past de deelt, de is weer af. Je rook gewoon. Maar God roept ze gil: De zee zit in mijn oog. Gaan naar de zand. Gaan naar de zee, we nemen roet. We gaan naar Zandvoort aan de Zee. Goedemiddag, dames en heren. Dit is ZFM Oud Zandvoort. En we gaan naar Zandvoort aan de Zee. Ja, nu een zonnetje, maar ook plensbuien, onweerzeizen, harde wind. Uh, het is echt uh, een beetje herfstweer. Maar we genieten toch weer in de studio hier van ZFM Oud Zandvoort. Met het programma uh, wat ik net heb gezegd. We hebben een bijzondere gast in de studio. En dan uh, praat ik over mevrouw Rax Rudolfus. De oprichter, dirigent van een Tamboer eh, tamboertrommelkorps, zoals dat officieel heet. Nee, schud Ankie, het heet anders. Nou, Ankie, jij bent de interviewer. Aan jou het woord. Ja, dankjewel uh, Pieter. Uh, goedemiddag. Uh, we hebben afgesproken voor de uitzending dat ik uh, Raks uh, mag zeggen. Ik hou niet zo van dat mevrouw gedoe, zei ze. En uh, nou, dat, dat was een van de eerste dingen waar we het over hadden. van ja, Hoe noem je zo'n groep mensen die op trommel slaan? En dan zeggen wij al heel gauw trommelkorps, maar... Nou, dat is niet de echte goede naam, begrijp ik. Officieel noem je dat dus een tamboerkorps. Een tamboerkorps. Ja. Ja. Nou, welkom uh, Rax. Uh, we gaan uh, over het tamboerkorps uh, met je praten. En jij hebt aan de wieg gestaan van het uh, tamboerkorps. Maar voordat we tot die oprichting komen... Want uh, ik heb een prachtig uh, boek. Uh, uh, Gee Loogman heeft het al een keer in een artikel, geloof ik, in de Klink uh, gememoreerd. Daar staan... Uh, ...heel veel wetenswaardigheden in, dus dat heb ik doorgevrocht. Ik heb ook met je gesproken, dus je hebt me al aardig op de hoogte gesteld. Maar hoe kwam je er nou bij om een tamboerkorps op te richten? Ik bedoel, uh, dat kwam toch niet zomaar uit de lucht vallen? Nee, inderdaad niet. Dat is eigenlijk gekomen. Wij waren er geëvacueerd in Haarlem. En toen met de bevrijdingsfeesten kwamen er overal padvinderskorpsen en dat soort dingen. En nou, dat vond ik prachtig, maar ik mocht daar niet bij, want een meisje hoorde niet te trommelen. Op een gegeven moment had ik in de gaten dat bij de Waafelkerk kerk daar repeteerde een padvinderskorps. We mochten we niet bij komen, mochten we niet bij kijken. Maar als ik nou stiekem in de heg, bij de heg ging liggen, kon ik precies horen wat de hopman vertelde. Ik schreef dat op een papiertje. Ik kwam ermee thuis en met een paar jongens bij mij uit de straat zijn we begonnen met een kinderband zeg maar. Op de blikken waar we de biscuit uit Zweden van kregen na de oorlog. Dat werd dus gedropt in grote blikken, daar maakten wij trommels van. We sneden zelf stokken en op die manier zijn we dus begonnen. En had ik in een tijd van nou ja en nee, zeg maar. een band van ongeveer tien jongens. We sloegen ongeveer dezelfde marsen, maar natuurlijk helemaal niet goed. We wisten niet wat een roffel was, we wisten niet wat een vlamslag was, alleen het geluid leek er erg veel op. Maar dat was dus het begin dat ik dacht van nou dit is dit, dit vind ik prachtig. Nou gevolg was dat we in mei weer in de Zandvoort gegaan zijn en 31 augustus was hier de Zandvoortse muziekkapel, die gaf een uitvoering. En dan merkte ik dat daar een paar dames in zaten. Of meisjes ook. Meisjes, dames. Dus ik zei tegen mijn vader. Van, nou, dan mag ik er toch ook wel bij. Want er zijn meer vrouwen bij. Nee, dat is niks voor meisjes. En helemaal geen trommel Maar na lang zeuren heb ik het dan toch voor elkaar gekregen. Maar toen was het dat we met z'n tweeën voor de kapel liepen. En dat was dus In Roimans. En mijn persoon. Nou, in het begin was ik al lang blij dat we met elkaar zo gingen. Zij heeft mij dus inderdaad toen lesgegeven, noten leren lezen, hoe het moest... wat een vlamslag was, wat een roffel was... nooit van gehoord, maar goed, zo heb ik het dus geleerd door In Roymans. Nou, en toen, na, um, zeg maar dat ik een half jaar ongeveer daarna... toen wist ik van zo moet het, en toen ben ik dus kinderen... van de padvinderij, waar ik nu uh, aan Gebe, geven, Wim Gebe bijvoorbeeld... Dat waren twee kennissen van mij, ook meisjes van 14, 15 jaar. Die vonden het leuk om mee te doen. Nou, en op die manier ben ik het steeds uit gaan bereiden. En het gevolg was dat we op een gegeven moment hadden we dan in 1951, had ik een band van ongeveer 15 jongens en meisjes. Helemaal goed. Ik uh, onderbreek je heel eventjes. Want uh, na zo'n gloedvol uh, betoog, denk ik dat het uh, tijd is om wat uh, van dat... Uh, nou ja, een soort is, uh, dat klinkt niet aardig, maar ik bedoel, genre muziek te laten horen. Een marsmuziek, ja. Een marsmuziek. Goedemiddag luisteraars, u hoorde hier een trommars. En we zitten te praten voor het uh, programma ZFM Oud-Zandvoort met Rax Rudolfus. Ik mag Rax tegen haar zeggen. Zij heeft net uh, uitgelegd uh, hoe zij uh, uh, aan het eind van de oorlog uh, met... Uh, met uh, muziek uh, in aanraking kwam en hoe ze terug in Zandvoort uh, heel graag bij de Zandvoortse muziekkapel wilde spelen, maar dat, uh, dat eigenlijk niks voor meisjes was, dat vond haar vader. Maar we eindigden met het verhaal dat zij en Ian Roymans uh, als twee tamboers uh, vooruitliepen voor het uh, korps en dat zij heel veel geleerd heeft van In Roymans wat uh, de muziek en de noten betreft. En dat ze dus begon op de patvenerij waar ze ook bij was. He, daar komt jouw naam Raks vandaan. He. Van Raks, ja, ja dat komt ja. uit het, uh, het jungleboek uh, verhaal natuurlijk. Ja, nou ja, een prachtige naam. En uh, ja, we kennen je ook eigenlijk niet anders dan onder die naam. Hoe, hoe komt het dat jouw padvinderijnaam ook jouw uh, eigen naam is geworden? Nou, dat is gekomen door... Uh, ik was natuurlijk nog heel jong om leiding te geven. Ik was 15 jaar. Ik zat dus als leidster op de zondagsschool. Waar je juf genoemd moest worden, dat wilde ik niet. Daar was ik gewoon veel te jong voor. Op de padvinderij of op de band, de jongens waren van mijnzelfde leeftijd. Had ik ook op de padvinderij, die kende mij als raks. Dus ik vond het heel gewoon dat iedereen gewoon raks zei. Ja. Daarna zijn we, toen mijn nichtje twee jaar was, ben ik naar een welpenkamp geweest en die zijn mee geweest. En zij zei dus netjes tante Rikkie. En toen zei ze op een gegeven moment: Alle kinderen zeggen Rax. Ik zeg ook geen etiketemur, ik zeg Tante Rax. Nou, en vanaf die tijd is het in de hele familie Rax gebleven. Nou ja, en Ja. nou overal weet iedereen meteen waar uh, nu mijn naam vandaan komt. Ja. Ja. Nou ja, ik wist het natuurlijk wel, omdat ja. ik zelf uh, ik he, ook jaren van. bij de padvenerij uh, ben geweest. Ja. Maar het is uh, natuurlijk een ongebruikelijke uh, voornaam, een, een prachtige, het is een erenaam, uh, vind ik. Dus uh, ja, op een gegeven moment uh, werd uh, het echt officieel. Hè? Wanneer was dat? Uh, dat we echt officieel de band hadden, dat was in 51, juni 51. Toen zijn we officieel eigenlijk als band naar buiten gekomen. We hadden nog geen uniformen natuurlijk, maar dat we echt onze eerste officiële mars, dat was in juni 51. Maar hoe kwam je dan aan die instrumenten? Die, er waren dus wel een paar instrumenten, maar we hadden natuurlijk tekort. En dat hebben we dus bij elkaar gescharreld. Door op maandagavond van 7 tot 8 gingen we op de hoeken van de straat met die paar trommels die we hadden. Hebben we daar dus marsen gespeeld. En er waren er een paar van onze bandleden die gingen geld ophalen. En op deze manier hebben we dus en trommels en horens bij elkaar kunnen sparen. Ja, want ik las in dat uh, prachtige boekwerk uh, wat uh, door jullie gemaakt is. Hè? Dat, ik, dat heb jij niet alleen gemaakt. maar Nee, de kinderen zelf ook. Ja. Ze of, schreven dus ja. bij bepaalde gebeurtenissen een verslagje. En krantenknipsels en foto's. Het is echt een genoegen uh, om door dat uh, boekje te bladeren. Uh, er hadden zich twee hoornblazers aangemeld uh, bij het begin, heb ik begrepen, maar uh, die konden helemaal niet uh, uit de voeten, want er was geen, uh, geen muziek voor, ze konden geen les krijgen, geen, er waren geen hoorns voor en uh, ja, dan ben je ze weer kwijt. Inderdaad, we hadden niemand om zijn les te geven. Maar toen eh, heeft op een gegeven moment is onze dirigent, meneer Wildschut, die is dus toen begonnen met hun les te geven. En toen duurde dat maar heel kort. Toen hadden we een tijd van, nou ja, zeg maar. drie, vier maanden, hadden we toch in ieder geval. Uh, even kijken, vijf horenblazers. Zo. Ja. ja. En ik, dat. Uh, ja. Ik vind trouwens dat helemaal de geschiedenis. van uh, dit Trommelkorps. Uh, zo ontzettend hard is gegaan. Want ik heb wat data... achter elkaar uh, opgeschreven... uit dit onvolprezen boekje. Hè, nou... Uh, uh, uh, 19 juli 1951... Uh, dat is dan... de eerste officiële repetitie. Daarvoor hadden jullie al geoefend natuurlijk. <coughs> 23 augustus... nou dat is nog geen maand daarna... vijf weken... Mm -hmm. al het eerste optreden. Ja, Vertel eens, komt. hoe ging dat dan? Want... Jullie waren niet zelfstandig, hè? O, als nee, nee, nee, nee, nee. nee. Het, was geen, uh, het was inderdaad een onderdeel van de Zandvoortse muziekkapel natuurlijk. We werkten niet zelfstandig. Maar nu heb je het over het eerste optreden. Nou weet ik niet of dat dus op straat was. Of dat echt al uh, In de met een In een staat hier. In een ja. Nou, dan was het inderdaad al dat we dus met, <lacht> samen met het korps, of met uh, Harmonie dus, opgetreden hebben hier op het plein. Toen waren we nog niet zo heel ver, natuurlijk. Want het enige wat we toen konden spelen, dat waren de vijf dienstmarsen. En we hadden, geloof ik, de Schotse mars. En voor de rest, ja, kenden we eigenlijk nog niet meer natuurlijk. Nee, nee, nee. nee dus maar ja, het optreden was een heel groot succes, las ik hier, met prachtige recensies de uitvoering is achter de rug het was in één woord af, schrijf je we hadden wel enigszins de zenuwen maar we zijn het goed doorgerold, alleen heeft het twee paar stokken gekost <lacht> ja. door de nerveusiteit van de jongens natuurlijk, sloegen ze een klein beetje verkeerd, en als je dan echt te veel op de rand slaat, ja dan ga je het even de rand van de trommel en dan kost het je een stok. Ja. Maar dat is inderdaad doordat het ons eerste optreden was. Ze waren nerveus, dus krampachtig vasthouden, krampachtig slaan. Ja, dat is het begin natuurlijk. Hè? Ja, dan gaan we weer even naar muziek luisteren. was de Vierdaagse Mars. Nou, we hebben net de wandel Vierdaagse achter de rug. Met vorige week vrijdag ook van dat afschuwelijke weer helaas. Maar het was uh, weer een pittige marsmuziek. We hebben het over het Tamboerkorps uh, van Zandvoort. En ik spreek met uh, uh, Rax uh, Rudolfus. We hebben het gehad over het eerste optreden op 23 augustus 19. 51, kunt u nagaan. dat is bijna 50 jaar geleden. En ik kan nauwelijks geloven. dat Rax Rudolfus 50 jaar geleden. het Trommelkorps heeft opgericht. als ik zie wat een. Uh, 60 jaar geleden. Ja, Pieter, ik kan niet rekenen, zie je. Uh, wat een uh, jonge blom nog tegenover mij zit. Goed, Rax. Uh, je hebt verteld uh, hoe alles ontstaan is. en. Uh, dat het eigenlijk een, een, een geweldig snelle carrière maakte, 19 juli opgericht, 23 augustus eerste optreden in de muziekkapel. Ik zie hier 6 oktober eh, al dat je moest eh, spelen bij het 45 jarig huwelijksjubileum van de heer Beekhuis. En iedere keer zie ik in het logboek, we hebben weer nieuwe leden, we hebben weer nieuwe leden. En eindelijk, je zei we hadden geen uniform, zie ik dat jullie bij de intocht van Sinterklaas in december 1951 toch al een beetje uniformiteit kregen. Ja, toen hebben we inderdaad iets van een uniform, dat was dus een plus voor, met een blauwe jekker En dan blauwe jekker erbij, ja, en dan hadden we van die keepjes die we donkerblauw geverfd hadden. Zo zijn we eigenlijk begonnen om toch een beetje uniform te hebben. Ja, precies. Later is dat dus veranderd, hè? Toen werd het mooier. Ja, dat was, nou, ja. Dat was eigenlijk ook al uh, vlak daarna, want ik zie dat op 1 maart 1952 uh, in de jaarvergadering wordt besloten dat jullie nieuwe uniformen, nou kan je nagaan, dat is nog geen jaar na de oprichting. En hoe zagen die uniformen eruit dan? Nou, dat was dus uh, witte broeken, witte rokken, witte overhemden, blauwe strombassen en blauwe kepies. Witte broeken werden, werden gemaakt door mijn moeder en door Unie Roumans. Die hebben er heel wat werk aan gehad. Want ja, zoveel geld hadden we niet, dus we moesten alles zelf maken. Nou, over hen bewaren er natuurlijk wel. Maar het zag er keurig netjes uit. Dat was echt. Uh, Dat gemen. zie je ook op, ja. uh, op foto's. En jullie worden ook uh, gecomplimenteerd, uh, las ik, uh, door de burgemeester. De, uh, meneer Venema was dat toen. Want jullie ja. treden op voor koninginnedag en voor bevrijdingsdag. En daar staat dat jij op het bordes door de burgemeester werd geroepen. En dat jullie een uh, compliment kregen voor jullie nieuwe uniform. Uh, ik wil even terug, want we hebben het nu over optredens en er komt straks nog heel veel van aan de orde. Maar je moet ook repeteren om zo'n optreden te geven. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, dat deden we dus, eh, in het begin deden we het in school C nog, waar ook de muziekapel repeteerde. Maar later, want dat werd voor ons te klein daar, dan gingen we met de band gingen we naar de Karel school. En daar mochten we oefenen in het gymnastieklokaal. Eh, en nu had ik dus ongeveer toen een band van pak ongeveer zo'n 25 jongelui. <klui> maar dan deed ik het zo, ik ging een half uur, hooguit, drie kwartier met ze repeteren. En dan voelde ik dat het alweer gewoon een beetje, dat ze er genoeg van kregen. En dan gingen we lekker eventjes een paar spellen doen. Uh, nou ja, noem maar op, uh, trefbal, handbal, wat, we ook, wat ze ook wilden. Nou, dat deed ik ongeveer een half uur. En daarna nog een half uur repeteren. Nou, en dat was onze lesavond. Dat was één keer in de week op woensdagavond. Dat was dus een lange avond. Ja. Maar wel wat je zei. Hé, je bent een groot pedagoge. Met, wat, uh, met een onderbreking. Om weer even de spanning ja. eraf te halen. Ja. Even, even de spanning de... eruit. En niet echt dat zo van. We moeten zo nodig. Het is juist zo leuk om echt ook even wat andere dingen erbij te doen. Daar bind je de kinderen ook veel meer mee natuurlijk. Ja en die andere ja. dingen. Dat uh, buiten het uh, tamboerkorps uh, waren. Nou vertel dan nou maar eens. Want je hebt heel veel activiteiten verteld. Die ja, je dus buiten het echte repeteren en optreden deed. Ja, dan hebben we namelijk ook dat ze met elkaar gewoon een weekend op vakantie gingen. gingen we vrijdags gingen we op de fiets weg. En dan gingen we voor een weekend naar Maartensdijk. Waar ligt Maartensdijk? Ik dacht Va eerst Sint Maartensdijk in nee, noord Nee, Maartensdijk bij Utrecht. Oh, dat is een eind? Ja, dat is zeker een eind. 's dus morgens om vijf uur gingen we weg. En ik vraag me nu achteraf altijd nog af, want we waren dus, ik ben toen ongeveer denk ik met zo'n 38 jongens, ben ik toen op dat kamp gegaan, ja, waarvan de jongste dus 8 jaar was. Maar op de fiets allemaal er naartoe. Ja, en dat ging perfect, het was gewoon ontzettend leuk. Het hele kamp verder geen leiding mee. De jongens waren, de oudste jongens, ja die waren weer van mijn leeftijd eigenlijk. En de jongste was dus acht. Maar met elkaar was, was het zo gezellig, zo goed. Geen onvertoogd woord. Iedereen hielp elkaar. Het was gewoon heel erg leuk, ik kan niet anders zeggen. We hebben prachtige weekenden met elkaar gehad. We hadden zelfs een eigen kamplied. We hadden een kampvlag. Dus het was eigenlijk een beetje en padvinderij. En tamboerkrub, zeg maar. Eh, want heel veel van de tamboers waren dus ook verkenners. Eh, dus die kende ik daar ook weer van natuurlijk. Ik heb hier een foto van zo'n uh, kam. kam. Ja? Zou je daar uh, wat namen van kunnen noemen van uh, jongens? En ik zie ook een meisje op dat moment. Ja, dat was Laura Molenaar. Die is er ook nog mee geweest. En dan was het natuurlijk uh, Bob Stor, onder andere die mee was. En uh, Jan Smouter. Wil Kamphuis, Wim Keur, Eep Keur. Ja, wie nog meer? Benno Waterdrinker, die was mee. En, uh, nou, wie hadden we nog meer? Dat is even goed nadenken. Karel van den Broek, Jan van den Bron, Rob Bastian, uh, Frans Pors, Willy Kamphuis. Nou, dat ik, zijn ik zo kan even. Een lijst beginnen. No, precies. <laughs> dat waren uh, namen die. Uh, nou, behalve dat jullie een weekend uh, op kamp gingen, de, uh, waren er nog meer. Die jij ontplooide bij je thuis? Uh... Ja, bij ons thuis werd altijd uh, sint avond gevierd. De jongens maakten een betrekkelijk uh, trokken loodjes onder elkaar natuurlijk. Nou, en daar kwamen natuurlijk de malste dingen uit voort, dat kun je wel nagaan. Knapen van zo'n 15, 16 jaar. En dan was het Sinterklaasfeest en dan hadden we in het eind van het jaar een boerenkoolavond en die werd ook bij ons thuis gedaan. Wat dat betreft heb ik bijzondere ouders gehad, want anders, alles kon altijd, hoeveel er ook waren, het gaf niet, het kon altijd. Mijn moeder die kookte de boerenkool <laughs> en nee het ging perfect, leuk, heel gezellig. Ja. Maar dat bindt wel, hè? Ja. Ik bedoel, want als je alleen maar één keer in de week uh, repeteert, of misschien voor een opvoering nog een extra iets, en, en daarna zie je uh, elkaar niet, ja. dan, dan geeft het toch een heel dan andere sfeer. Dan wordt het veel te zakelijk een voor ze. Een dan is het niet ja. ja. Maar ja. moesten ze ook leren noten lezen? Nee, dat hebben we nooit gedaan. Nee, dat werd eigenlijk, dat heb ik nooit gedaan, dat vond ik gewoon zelf veel te moeilijk voor ze. Omdat het uiteindelijk gewoon marstamboers, dus de marsen kennen zouden hoofd leren. En, en hoe, hoe leerde je dat dan aan? Ja, hoe leerde je dat aan? Ik ga het bij wijze van spreken op een gegeven moment... als je de eerste dienstmars bijvoorbeeld hebt... daar deed ik dus een, ja, een... hoe moet ik dat uitleggen? Een soort regeltje van maken... van 1, 2, 3, 4... Jan met de pet, met de pet, 1, 2, 3... Nou, en dat... Jan met de pet moest links... en rond dat moest rechts... en op die manier probeerde hij het uit te leggen. Nou, en dat lukte... Nou, ik weet ja. nog wel mijn zusje. Je, moet je maar niet vergeten, het, het, die ik is, ben natuurlijk ja. ook wel een amateur. Dus ik heb dat echt allemaal gewoon zelf een beetje moeten ontwikkelen. Ja. Wat wil je zeggen? Nou, dat Hanneke, mijn zusje... Maar die uh, is er... Uh, ja, ik denk dat ze een jaar of tien was. Dus dat moet in de ja. jaren zestig geweest zijn... Dat ze bij dat trommelkorps kwam. En dat ze dan thuis uh, in haar slaapkamer... Op zo'n tambouretje... Zat echt van... Jan met de pet top, jam. En, dat wij thuis allemaal in een deuk waren. Ja, ja kan me voorstellen, ja. Maar op die manier... Uh, bleef ja. het wel uh, binnen, want er zat een, ook weer een speels element aan. Hè? Daardoor onthoud je het ook beter. Ja. Hè? Want ik heb natuurlijk ook die knapen bij mij in de keuken op het aanrecht. Want iedere keer kwam er een nieuw lid bij. kon je niet meteen bij het korps zetten. Dus die kwam weer bij me thuis. En dan gingen we in de keuken, gingen we weer met ze oefenen. En dan op die manier. Uh, ja, nee. want je kan niet meteen meelopen nee, en uh, zes dienstmarsen nee. of zoveel nee. dienstmarsen spelen. Die moest je allemaal je... apart houden, ja. ja. Precies. Ja. We gaan weer even naar een muziekje luisteren. Ja. Goedemiddag, uh, dames en heren, luisteraars. Tegenover mij zit Rax Rudolfus. die uh, alles weet en vertelt over het Tamboerkorps. En we hebben net een, uh, een stukje muziek gehoord, wat op jouw verzoek. Want jij zei: kan je die muziek vinden? Zou jij de luisteraars kunnen vertellen wat, welke muziek dit was? Ja, dit was de Manoeuvremars. En de Manoeuvremars, dat was een mars die dan samengespeeld werd met Tamboukerps en met de muziekapel. En als we nu een uitvoering hadden hier op het Tremplein, dat was juist zo fijn vroeger, dat we één keer in de maand zeker de muziekapel hier op het plein hadden. Helaas is alles weg. Maar als we dan die uitvoering gaven, en dan was deze mars, was één van onze ja, mooiste marsen eigenlijk. Omdat je dan de kapel plus het Tamboukerps samen had. En dat hoorde je ook wel, want op een gegeven moment krijg je dus een stuk solo alleen van de tamboers. En, dat was, uh, en zo hadden we dus nog een paar marsen die we samen speelden, onder andere Saint Trifon. Dat was ook zo'n mars wat echt speciaal met tamboers en muziek samen was. Je zei net, uh, uitvoeringen hè, in, uh, ja, in de muziektent, die hadden we nog op het Raadhuisplein. En daar ging je ook. Op zaterdagavond, dan ging je ook echt naar het dorp, dan ging je luisteren. Ja. En dat was bijna iedere zaterdagavond wat, want we hadden ook de Tiroler kapel, maar dat was voor de pauze was dat heel serieus. En dan na de pauze was dat altijd een boerenkapel. We lachen, Even lekker gek doen. Ja. En, <laughs> ja, dat zijn toch allemaal dingen die we helaas, helaas uh, weg zijn. tegenwoordig ja. niet ja. meer hebben. Ik, ik, ik las ergens in uh, dit verslag, uh, dat staat hier, op 12 december 1951, uh, dat jij een -metre stok kreeg. Dus jij was ook uh, dirigent, maar het heette dan officieel tamboermetre? Officieel heer tamboer tamboermetre, maar ik was dus eigenlijk alleen instructrice. He, en het Tamboumètre, dat is later... Ik heb inderdaad toen van de jongens met Sint-Nicolaas... een Tamboumètre stok gekregen. Want ze vonden het leuker als echt... Eh, ik liep dus meestal of naast de band of voor de band. Maar nooit echt als Tamboumètre. Maar gewoon als instructrice. En toen vonden ze het leuker om toch een Tamboumètre erbij te hebben. En omdat het eigenlijk een jeugdkorps of een trommelkorps... een dan zoals het officieel heet... was wat alleen maar uit gewoon aan spontaniteit met jongens gedaan werd, zonder leiding verder, hadden we dus ook geen geld om iets anders te kopen of wat anders te doen. Dus ze hebben ze zelf die Mertre stok gemaakt. Dat is gedaan door Wim van den Berg. Hij werd mij dus overhandigd, maar ik zei van nee jongens, ik ga echt niet met die stok lopen, ik hoef dat allemaal niet. En toen hebben we Peter Kok, is toen opgeleid tot Tammu Metre. En die heeft dus echt, uh, nou ongeveer nog een paar jaar, is die dus echt er geweest. Ja, dat is want echt... als we hier dan een showmars hielden op het plein. Want we hadden dus ook marsen die je dus uh, door elkaar moest lopen. Wat we dan zagen op de... In Delft, want dan ging ik daar naartoe en dan tekende ik uit wat ze daar deden, hoe ze door elkaar liepen en hoe je dat moest doen. Dat schreef ik op een papier en als ik dan weer eens antwoord was, dan liet ik dit de jongens weer lopen. En Peter, die was heel erg gepinterd in die dingen, dus die had het meteen door en die liep als maître voorop en dan liep de hele groep keurig netjes, net of we dat dagelijks deden door elkaar heen. Ja, schitterend. Je bent begonnen door uh, bij de padvindersband, bij de Bavo, de muziek op te schrijven. Uh, je gaat naar de tap toe in Delft om uh, naar, nou ja, natuurlijk ook om ervan te genieten, maar om de bewegingen weer te zien. Oefenen jullie dat ook buiten of uh, ja, alleen op, in die gymzaal? Nee, nee, nee. Dat oefenen we buiten. Ook wel dat we smorgens, we hebben zelfs een keer smorgens om acht uur op het circuit gehad Lopen, moesten we naar de concours voor het eerst. Wat we nog nooit gedaan hadden natuurlijk. morgens om 8 uur zondagsmorgens repeteren, want daar konden we echt goed lopen. En, uh, en ook wel achter op het speelplein bij Schossee, daar liepen we natuurlijk ook wel. Over dat concours. Want dat was ook al heel snel. Want ik heb hier. Ge, nou ja, we, we hadden de luisteraars die hier al langer luisteren. hebben gehoord dat het Tamboerkorps. op 19 juli 1952 officieel is opgericht. Daarvoor waren er al. 51, 51, neem me niet kwalijk. 51, mm -hmm. ja. Uh, waren ze al een tijdje. Aan, uh, een aantal aan het repeteren. Maar ik zie hier dat op Hemelvaartsdag. 24 mei 1952. He, dat is een half jaar later, ja. dat jullie al naar een concours gingen. Vertel daar eens wat over. Nou, dat was een concours in Bloemendaal en meneer Wilschert had dus gezegd dat we daar makkelijk naartoe konden. Ikzelf zag ik er nog niet zo heel veel in, ik vond het eigenlijk een beetje, ja we waren nog maar zo pas begonnen natuurlijk. Maar goed, uh, we hebben het dus toch maar gewaagd, we zijn gegaan. En tot onze grote verbazing haalden we zelfs de tweede prijs. Wat natuurlijk vooral voor de jongens en ook voor mezelf heel erg leuk was. Het was een prachtig resultaat. Dat hadden we nooit verwacht. Maar dat ja. ging vitterend. Ja. ja, dat is wel uh, fantastisch. Vlak daarna uh, gingen jullie dus naar uh, Martensdijk. En dan lees ik in de stukken dat jij afscheid neemt van ja. het korps. Ja, op een gegeven moment toen. Uh, nou, had ik het ook eigenlijk wel een beetje gezien. En ik wilde nog naar een avondschool. Dus het werd met, En ik had en padvinderij en zondagschool en de muziek. En dan ook nog s'avonds naar avondschool. Dus dat werd veel te veel. En toen dacht ik, nou, nou moet ik met de band maar stoppen. Want ze hebben nu 48 jongens. De band draait perfect. Dus laat het nu maar uh, aan een ander over. Nu is het mooi geweest. Dat heb je dan wel in precies, uh, nou ja, anderhalf jaar. ...voor elkaar gekregen om zo'n grote band uh, ja. bij elkaar te krijgen. Dus het moet wel een fantastische sfeer in die groep geweest zijn. Ik, daardoor was het ook zo gezellig natuurlijk en klikte het ook allemaal zo goed. De sfeer was enorm goed. Er was nooit Trammeland onder de jongens. Niet niemand. Het was gewoon, gewoon altijd heel erg leuk. En wie nam de leiding uh, toen over dan? Dat is toen over. Ik ken helaas zijn naam niet. Maar dat was dus een tamometer uit uh, Haarlem. Maar uh, ja, helaas, het ging fout. En dat komt denk ik ook inderdaad weer. Alleen repeteren, verder was er niets gezelligs bij. Dus die jongens die bedankt op een gegeven moment gewoon. Ja. Het was uh, alleen maar serieus werken en nooit meer eens iets gezelligs ertussen door. Geen, uh, geen weekendje, geen Sinterklaas, noem maar op wat dan ook. Dus toen ging het helaas, ging het er een heleboel af. Dus uh, toen kwam er een uh, noodkreet, heb ik gelezen, van uh, de meneer Wilschut. Meneer Wilschut, uh, want, uh, ik heb die naam al een paar keer gehoord, maar kan je nog even uitleggen wie meneer Wilschut was? Dat was de dirigent van de muziekkapel. Dat was de dirigent. Toen ik op de kapel kwam, toen was het uh, Reinier van het Hof nog. Die is het jaren geweest, die is antwoorddirigent. En daarna is het Jaap Wilschut geworden, ja. En die uh, vroeg je of je alsjeblieft weer terug wilde komen. Want de muziekkapel uh, bestond binnenkort uh, 35 jaar. Ja, dat heb ik dus in dit prachtige boekwerk gelezen. Mm -hmm. Mm -hmm. En, uh, en die, uh, nou ja, die zegt, uh, zou jij mij willen helpen? Want dan komt er een hele grote uh, uitvoering. En dus kwam je weer terug. Weer terug, ja. Dat en gevolg dat er ook meteen weer een heleboel knapen terugkwamen. Ja. Nou. En dat vindt tijd van ja, nee, toch weer een grote band hadden. Ja, gelukkig. En toen kwam de eerste uitvoering weer op 22 november, als ik dat goed heb. Ja, ja. wat een geheugen. Ja, ja nee, maar dat weet ik nog. Dat was op 22 november. En die uitvoering nou, die was echt, echt heel erg goed. Heel erg, uh, de recentjes waren daar ook zo mooi van. Dat was, uh, ja, dat was een succes. Ja, dat staat hier ook hè dat Rax is weer terug er is een optreden in monopol en de recensie is lovend en wat jullie allemaal speelden hoe ja, ik, er staat hier ergens uh, in, ook in het stuk. Uh, ja, ik moet weer eens op zoek naar nieuwe marsen. Want je wil natuurlijk. Waar haal je die dan vandaan? Nou, dat wist ik dus in het begin ook niet. Daar heb je het weer. Ik ben en blijf een amateur. Maar bij een muziekhandel heb ik toen inderdaad een paar boeken kunnen kopen. Waar dus uh, tamboermarsen in stonden. Onder andere de Schotse mars, Franse marsen, Engelse marsen. Dus die zijn we toen allemaal natuurlijk in gaan studeren. Want ja, de noten zelf kon ik wel lezen natuurlijk. Eh, maar de, de jongens, die uh, legde ik het gewoon op de gewone manier uit. Maar had je ook opnames van Marsen? Kon je ze ook dingen laten horen? Of, of... nee? Nee, dat hadden we niet. Nee, nee, nee, dat hadden we ja, niet. Tegenwoordig zou alles op een uh, cd'tje staan, op een CD-ROM. Ja. Uh, ik weet ook van mm -hmm. musicals van school en uh, andere dingen. Dan krijgen ze allemaal een cd'tje mee naar huis en dan is het ga thuis maar uh, ga draaien thuis maar oefenen. en ga thuis ja. oefenen. Nee, dat was in onze tijd niet. Nee, zijn we nee. al aan een muziekje toe, uh, Pieter? Heb je nog wat moois voor ons in de aanbieding? Goedemiddag, uh, luisteraars. U heeft net geluisterd. Pieter, kan je het even zeggen? De... Ja, ik, natuurlijk kan het. Dit is de DVD-mars van de Koninklijke Marine. Ja, dat was weer heerlijke muziek. Uh, tegenover mij zit uh, Rax uh, Rudolfus. Uh, sinds de oprichting in uh, juli 1951 jarenlang. Uh, uh, ja, degene die het korps geleid heeft. Uh, ze was geen tamboer met zei ze maar... Uh, ja, hoe noemde je jezelf? Instructrice. Instructrice. Helemaal uh, self-made woman... Muziek opgeschreven naar Delft. om bij de taptoe de loopbewegingen te noteren. En er was wel een tambrometrelater. en dat was Peter Kok. die dus het korps in dat soort manoeuvres. allemaal leidde. We zijn gekomen in april 1955. want er was ook steeds. behalve dat er in de zomer. Uh, op zaterdag uitvoeringen waren in de muziektent op het plein waren er in de ook één of twee keer per jaar uitvoeringen in Monopol. Was dat niet zo? Ja, inderdaad. In Monopol gaf ook een uitvoering. Ja. En dat hoe, was anders in de wintermaanden. In de wintermaanden. Maar hoe ging dat uh, in zijn werk? Want ik geloof dat het uh, meer was dan alleen maar uh, muziek. Nou, nee, het was dus eerst dus... Uh, Meestal begon een muziekkapel. Met een paar stukken te spelen. En dan kwam er weer een stukje van de tamboers. Tussendoor. Daarna een pauze. En dan weer alleen muziek. Een hele avond alleen muziekuitvoering. En daarna die tijd was er natuurlijk bal naar Dat was toen nog natuurlijk. Hè? Ja de moonlight. we hebben we bijvoorbeeld een programma gehad in monopol Toen hadden onze kapel. De muziekkapel dus. Die kregen nieuwe uniformen. Die kwamen voor het eerst in hun uniformen. Toen dat was. Ik meende met het 35 jarig staan. En dat was nog onder leiding, het was de voorzitter, dat was meneer Schaap, Piet Schaap. Meneer Schaap van uit de, de Haltenstraat. Ja ja ja. ja, ja, ja. Dat was ja. een actief uh, man, want ik ben hem in meer dingen ja, tegengekomen. Ja, hij zat altijd in uh, alle verenigingen, zeg maar, rustig. Ja. Hij is ook een tijd penningmeester geweest. Want uh, dacht ik, omdat ik ergens in de stukken las. Uh, ja, we moesten naar meneer Schaap. Want we hadden weer een vel van een trommel uh, oh, stuk geslagen. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja nu je dat zegt, ja, hij was inderdaad hij was penningmeester. Ja, maar wie was dan de voorzitter? Ja, maar hier uh, staat er opening dat, door de nou, voorzitter, ik denk de heer Schaap. Die voorzitter dus voorzitter uh, en penningmeester tegelijk was. Toen was het allemaal nog een beetje. Uh, ja, en ja. hoe kwamen dan die. Uh, hoe zagen die uniformen eruit? Want jullie zijn in de, het wit gebleven, Wij bleven he? in het wit, ja. En de kapel, die was toen in grijze broeken, en blauwe jasjes, en dus een soort uniformpet, een blauwe uniformpet. Ja, dus... Ja, keurig netjes. Met stropdas natuurlijk. Met een stropdas, ja, dat, ja, dat, dat, dat, dat zit er dat nog. moesten Tegenwoordig allemaal dragen we geen stropdassen meer, maar toen was het allemaal nog keurig met stropdas en overend. Ja, ja, precies. En, uh, we gaan een beetje uh, gezien de tijd uh, met schreden uh, door uh, het succes uh, heen. Uh, ik zie hier nog een weekend in Laren. Een sportdag. Uh, een dagje naar de Efteling. Ik ja. bedoel, het kon niet op. Het kon niet op. Nee, maar dat zei, we hadden er gewoon eigenlijk een beetje padvinderij. En een beetje muziek. We deden alles een beetje door elkaar. Maar Alleen de... om de jongens te activeren dat ze het, uh, nou, dat ze het gewoon gezellig hadden. Ja. En dat lukte. En ik heb namelijk uh, niet alleen in Zandvoort lesgegeven, maar ook nog in Haarlem bij een speeltuinvereniging. En in Hallevech bij de suikersfabriek. Uh, Daar heb ik ook nog twee ofzo gehad. En toen heb ik zelfs op een gegeven moment een kamp gehad, dat we dus gecombineerd hebben met al die jongens samen. Maar toen heb ik natuurlijk wel extra leiding mee gehad hoor. Ja, dat zie toen ik. Is zelfs, uh, toen is Jaap Wildschut zelf ook nog meegegaan. Weekend met Tamboers van Haarlem en Zandvoort. 15 en 16 juli 1956 ja. te laren. Nou, dat was ook een uh, behoorlijke groep. Dat, dat kan je ook ja. niet meer in je eentje. Nee, dat ging niet meer. Nee. Maar... Als ik door het boek blader, dan zie ik alleen maar lovende recensies. Concert van Zandvoortse Muziekkapel werd succes. Eh, enkele nieuwe dieptetrommen bleek mijn race te hebben aangeschaft. Eh, nou, eh, eh, eh, iedere keer. Oh, en hier zie ik ook dat jullie eh, een hele avond gingen lopen om uh, ook geld op te halen, dat was later en daar staat eigenlijk, de afstand was wel iets te groot, <lacht> die we moesten lopen, maar dus ja. het bleef natuurlijk, geld bleef een, een ja, kwestie. Ja, dat, dat was gewoon, dus tegenwoordig is het misschien allemaal een beetje anders, maar toen was er gewoon geen geld, het was net na de oorlog eigenlijk ja. en we hadden gewoon daar geen geld voor. Nee. Nee, maar dit was al wel een paar jaar later, maar jullie blijven lopen voor... Uh... Ja, maar het is duur, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En er werden soms echt wel eens heel wat velletjes sneuvelde. Ja, ik ja. zie hier augustus 59 en langzamerhand zie ik uh, een vernieuwing in het uh, korps uh, optreden. En ik heb hier uh, een foto, die heeft ook in uh, Klink gestaan, uh, het orgaan van uh, het genootschap Oud-Zandvoort. ja. Uh, toen bestonden jullie tien jaar en dan zie je ook dat er veel meer meisjes in het korps zitten. Ja, toen ja. zijn er inderdaad dat meisjes meegekomen. Onder andere um, de zusje van Van der Wolde, José van der Wolde, Thea van der Wolde. En, uh, de zusjes dus Holstein zie je. De zusjes Holstein, Nel en Marianne, ja. En dan hadden we Puk van de Veer. Ja, oh Sorry, ja, waar. Sorry, neem ik niet waar. Ik Puk van de Veer en Ellie Keur. Uh, Nel Hoppe, die heeft dus ook jaren meegedaan nog. Maar het is eigenlijk wel grappig, want als ik zo die foto nou weer zie, hè, nu ik hem zo voor me heb, hoeveel broertjes en zusjes er eigenlijk altijd op zaten. Want als je daar gaat van de Wolde, waar drie, want Geef van de Wolde, die zat er ook op, die is drie vanuit geen gezin. Twee uit het gezin van van de Veer. En uh, van de familie Kok had ik drie jongens uit het gezin. Dat waren eigenlijk, ja, ze, ze maakten ze warm met elkaar om, denk ik. Ja, precies. Maar jullie werden ook uh, voor heel veel activiteiten, dat wil ik het laatste nog even met je over hebben. Uh, dus het waren niet alleen de opvoeringen en de uitvoeringen en de concoursen en uh, alle gezelligheid eromheen. Maar jullie werden ook heel vaak gevraagd, al vanaf het begin zie ik dat, voor activiteiten in het dorp. Ook daarvoor, ja. Ja, onder andere voor de handelsvereniging. En uh, oefening, uh, OSS, weet je wel. En we zijn ook een keer uitgenodigd in Hotel Bouwers. Ja, toen was je. daar ook een of andere festiviteit. En dan meende ik dat er een echtpaar zoveel jaar getrouwd was. En die vonden het erg leuk wanneer het daar eens wilde spelen. En toen hebben we dus in Bouwers. Nou ja, dat donderde de tent uit ja. natuurlijk. Heel ja, dat was in juli 1960. Ja, ik zie je. als je dan met zo'n grote bende dan in, in zo'n ruimte. Maar het was, uh, ja, daar werden we dus ook al voor gevraagd. En hier hm. zie ik ook uh, bij de verjaardag van de burgemeester. Die, ja, die hebben we naar nou baden gebracht. Op, op ja. de eerste huis op de hoek van de Kostvloer en de Bulebineweg. Ja. ja, en ik zie uh, uh, wat, wat, wat, ik was er ook nog een keer tegengekomen een optreden bij de operettevereniging Operette? kermisklanten. Ja. Ja. Ja. Daar waren een paar tamboers voor nodig en toen hebben we er ongeveer negen jongens van ons mee moeten doen. Keurig in Franse uniformen. Ja, fantastisch. Ja. Ja, en dan zie ik hier ineens, uh, vandaag heb ik een vliegtocht gemaakt boven Amsterdam. Vertel ja. eens even. Ja, dat was ontzettend leuk. Ons korps bestond namelijk tien jaar. En op de repetitie kwam Piet Schaap en toen kreeg ik een gouden tientje van, omdat het tien jaar bestaan was. En de jongens die kwamen met een cadeautje, die wisten dat ik gek van vliegen was. En die hadden een rondvlucht met elkaar. Bij elkaar geschrapt voor Amsterdam. Ja. Zo. Met Martin ja. Air Charter. Ja. Oh wat ziet dat er nog geweldig uit. hè? Zo'n vliegtuig. <laughs> in 60. Ja dat was echt nog zo'n <laughs> ja, zo klein kiesje. Zo'n vijftig jaar geleden. Alles rammelde dan ook. Maar het was toch wel heel erg leuk dat ze het gedaan hadden. Ja. Ja. Nou. krijgt ook van de... De mensen, prachtige gedichten en een vliegtuig van Sinterklaas. En, nou, ik zie ja. dat jullie uh, in heel veel ruimtes uh, uh, gerepeteerd hebben. Want dit is volgens mij uh, de Oranje of de Wilhelminenschool. Wilhelminenschool, ja. Daar hebben we nog, uh, ook nog een tijdje gerepeteerd. En daar hebben we inderdaad een keer een Sinterklaasfeest gevierd ja. ja, precies. Ja, ja, want dat, ja. Dat, uh, dat weet ik nog, want daar heb ik nog een tijdje les gegeven. het treedt ook een band op, zie ik. Ja, kijk eens even. Nou, allemaal weer feestelijke dingen. Schiphol, iedereen ging mee zeker om jou te zien vliegen? Ja, ze jongens zijn allemaal mee geweest. Ik ja. was ook blij dat ik weer veilig beneden was. <laughs> maar er, uh, aan alle goede dingen, ook straks aan dit interview, want we naderen het eind van dit interview, komt een einde. Want uh, het boek is leeg. Uh, verder, uh, is het trommelkorps op een gegeven moment opgeheven of hoe is het, ben jij daar weggegaan, hoe, hoe, hoe is het verder gegaan? Ik zou vertellen dat ik dat zelf niet eens goed weet. Ik ben op een gegeven moment Zandvoort uitgegaan, want ik kreeg een baan in Renkum bij Arnhem. En op een gegeven moment hoorde ik dat en de muziekkapel en het tamboerkorps. het was gewoon afgelopen weg... En als je mij nu vraagt, waar zijn de instrumenten, waar zijn de uniformen? Ik zou het je niet kunnen zeggen. Nee, ik weet het niet. Nee. Nou, deze is zelf... Ben, ja. ja, ik ben nog bij één keer bij een van de jongens thuis geweest. En toen bleek dus dat zijn kleine broertje met een hele dubbe, dure trommel daar op de grond zat te spelen. En dat ik dacht, nou, dit kan toch niet? Maar ik... Ik weet het niet, alles is zomaar verdwenen en ik weet er niks meer van. Nee. Nou een week of drie geleden geloof ik, drie, vier geleden had ik hier uh, Bertus Balledux op jouw ja. stoel zitten. En toen hadden we het dan over de muziekkapel en ik uh, heb hem min of meer dezelfde vraag gesteld. En hij wist daar nee, ook geen op, antwoord uh, op te geven. Dus dat is toch wel uh, heel jammer. Onbegrijpelijk. ja. ja onbegrijpelijk. Heel jammer dat zo'n ja. bloeiende vereniging. Want ik bedoel, het, het, het, het ja. tamboerkorps uh, was een bloeiend iets. Uh, de muziekapel de was bloeiend. Ja, uh, en onze laatste uitvoering die ik dan meegemaakt heb. Nou, kind, die was schitterend. Dat was hier op het plein dan natuurlijk weer. En toen had uh, Wim, uh, Jaap Wildschut. Die had toen een nummer geschreven waar hij bij de Twentse bank op het balkon stond. En dan de muziekapel beneden. En dan die echo van die trompet. Want hij was trompetspeler, hij speelde heel goed trompet. Nou, dat was een, zo'n een mooie uitvoering. Dat is mijn laatste uitvoering geweest. En dat was over niets meer van gehoord. Niks meer. Nou, ja, dat is dus een beetje het triest einde van dit ja, uh, interview, uh, Pieter. Uh, uh, ik denk dat we aan het eind zijn ja. van uh, dit programma. Maar één ding wil ik nog ja. wel even gauw zeggen. Dat er zijn diverse jongens, later de militaire dienst in gegaan. En toen dus zijn ze daar allemaal tamboer geworden. Dus die hadden nog een euh, nogal een leuk de, ja, tijd ja. Nou, die hebben dan ja, uh, een preek ja, gehad ja er zijn zelfs huwelijken gesloten van het stuur dat er zijn ook huwelijken gesloten vanuit de kwart <laughs> Dankjewel Rax, voor je aanwezigheid hier. Voor je gezellige, vlotte verhaal. Dat, uh, we hebben helemaal niet hoeven trekken of doen. Het was echt uh, voor mij ook een genoegen om jou uh, te interviewen. Want ik kon gelukkig uh, een heleboel mijn mond houden. En uh, we gaan nu naar de luisteren. Uh, dames en heren, u heeft uh, geluisterd naar een interview met Rax Rudolfus in het programma.